Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een jongen die kort na de jaar weer overleidde. Een andere jongen ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Ze vierden met een groep oud nieuw op het balkon... toen ze ongeveer vijf meter naar beneden vielen. De politie in Utrecht gaat uit van een ongeluk. In Limburg zijn op Oudejaarsavond twee mensen opgepakt... vanwege een dreiging bij de vuurwerkshow in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen... of het ging om een terroristische dreiging. Justitie zegt alleen dat het onderzoek nog in volle gang is en komt waarschijnlijk vanmiddag met meer informatie naar buiten. De executie van een Saoedische, Shiïtisch geestelijk leider... zorgt voor onrust in de regio. Iran is woedend en er wordt gevreesd voor hevige reacties... onder Schiïten in Saoedi-Arabië. De man is een van de 47 mensen die vanochtend werden geëxecuteerd... vanwege terrorisme. De geestelijk leider had een grote rol bij protesten in Saoedi-Arabië... een paar jaar geleden. De aanval op de website van de BBC donderdagavond is opgeëist door een groep die zich op internet tegen een islamitische staat richt. De DDoS-aanval was bedoeld als een test, zeggen de aanvallers tegen de BBC. Ze waren niet van plan om de site ook echt plat te leggen. Door die aanval was de BBC-website urenlang onbereikbaar. De groep wil websites aanvallen die banden hebben met islamitische staat. Vorig jaar werd een stuk meer geld opgehaald met crowdfunding. Er werd 128 miljoen euro ingezameld voor ruim 3500 projecten. Dat blijkt uit onderzoek van een adviesbureau... dat ook een lijst maakte met toonaangevende projecten. Bovenaan die lijst staat de inzameling van ruim 10 miljoen euro... voor een verbouwing van een ziekenhuis in Vlissingen. Een ander succesverhaal is van een dwarsleziepatiënt die met crowdfunding een robotpak kocht waarmee hij weer kan lopen. Het weer. Regen trekt langzaam naar het noordoosten. Daar kan vanavond en vannacht wat sneeuw vallen. Morgen blijft het in het noordoosten vriezen. In delen van Friesland, Drenthe en Overijssel is dan kans op gladheid en ijzel. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Als we in Rome of Napel zijn geboren zo intelligant geen woord is gespannen. De letter van een chion kan ik nooit overloren, omdat die bekids steeds andere woordjes leren. Riet, Rieten, van hier. De volle zeilen schip, zeg ga je mee In de afsturen op schaven, hier genoeg schip Is het waar, best de waar, is de zee zo blauw En is het nou van Calais, nu wel echt zo so nauw, En is de ijs helemaal van ijs, of maakt de meeste dat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 Met vallen zijn schip. een shipahooi, ze ga je mee. In de Amsterdamse haven ligt een droemschip op de reep. Is het waar, beste vaar, is een huis zo groot. En maakt de rode zee, echt een kreeuw zo rood. En is een wapensnel echt een vis. Of een zeeman die toevallig aan passagieren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 Zo duifies, dring niet zo duifies Iedereen komt aan de beurt Niet in mijn oren pikken Het zijn zulke dommeriken. Oh, wat ben jij mooi gekleurd Duifies, duivies, Kom maar bij Gerritje Zal je niet vechten Om een zo'n erretje Duifies, duivies, Wat zijn ze Zeventien boven op het dak. Oh niet zo duifies, drink niet zo duifies. Iedereen krijgt hier toch zat. Pas op mijn nieuwe sokken en niet zo schrokken brokken. Jij hebt al zoveel gehad. Duifies, duifies, kom maar bij ons. Wat een mooie Een tiende vis bovenop.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 Zoek de zon op, die is zo fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. staat wel aardig, zo maar om je houten uit. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijf er dan maar liever uit. Wilt je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Hé, hey, hey. hey.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 De zon, ja, de zon, die is zo fijn, ja, is die fijn. Want een beetje ah, zonder zin, dat moet er zijn. Stap haar zomaar om je hoogte heen. Maar als je boter op je hoogte blijft, er dan maar liever. Uit. Wil je niet toch dan beetje maar leeg? Je moet je maar weten wat er van. Komt. Hey, hey, hey.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 En hij meisje van het vrouwelijke geslacht, dat liep weer na heeft mijn bol op hol gebracht. Alles heeft ze gebrek, dat is een grote straf. Wat los en wat zit, maakt ze op, maar de roktakt altijd af. En overal waar ze gaat staat, geeft ieder haar de raad. Sarah, je roktakt af, wie heeft dat gedaan? Sarah, je roktakt af, laat dat zo niet gaan. Moet je, lief je dat moet je niet doen. Denk aan de zedenbed, denk aan je vat en pas op, toch Sarah, je rondzak-tam, wie heeft dat gedaan? Sarah, je zak tam laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, pieken met linker oog. Sarah, je zak tam haal dat ding omhoog.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 Doetje, lief je, dat moet je niet doen Denk aan de zedenwet, denk aan je wat op Toch Sarah, je rokzaaktaf, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaaktaf, laat dat zo niet gaan Alle mannen loeren droog, tikken met hun oog. Sarah, je rokzaaktaf, haal dat ding omhoog Kind, kom kieter me, kind, komt kieter me, in de mannen hey. Winkt je rokje goed, zo die zitten moet al te samen zijn. Hoe je met die geen hinder bij, al die in de rijk had het je goed op weg. En duurde vlakker dan ik dacht. heb ik van de pech. Who did that? Sarah, your own. Let that so not go. Do you love me? That you don't have to do. Think about the same thing. Think about what you do. Sarah, your own. Who did that? Sarah, your own. Let that so not go. Alle mannen loeren droog, stiekem met hun linkeroog... daaraan je rugzak, dan Gaat dat ding omhoog. In het blokje van drie hoorde u als eerste Lou Bandy met zoek de zon op. En daarachteraan, Annie de Reuver met zeg wil je misschien even naar mijn hartje kijken. En daarachteraan, de broer van Lou Bandy, Oftewel, Willem Frederik Christiaan Diebe, geboren in Den Haag op 5 april 1886 moet ik zeggen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 En hij begon samen met zijn broer op te trein... en toen ging hij alleen solo als Willy Derby. En in 1933, nee, 1937 had hij ook een groot hit, Heide En u hoort u nu hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort. Vroeger ging alles even kalm en bedaard. Wagen en paard, matige vaart. Of in de trekschuit bij een pepje te bak, Zat men op zijn gemak...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 Zo als ins blokje, is het is zoals in het blokje, het is een geluk gekomen. Honderdduizend sterren streelde ik die al haar. Ik weet met hoeveel tranen, als geen welkje genomen.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 Onder een paraplu, hier weer samen met u. Onder een paraplu, ze liep.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 Tijd vergeten Waar ik ter wereld heen zal gaan I'll all you Isie hier fast da howl vrolen zo na Ja, was een Nederlandse zangeres, en ze werd vooral bekend... door de hits De Laatste Dans en Nemen en Geven. En u hoorde het nummer. Ik heb me zo in jou vergist. En daarvoor hoorde u Willeke Alberti, met, met Kerst wil ik bij jou zijn. CFM Zandvoort, we gaan door met Helma en Selma. Met Valderie, Valdera. to me.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 Ik In gedachten hoor oh, ik echt muziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik uit. Ik stel voor ons gezin, maar dat had toch geen zin? Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wel Worden vaak oma gegeven, een doetje bij het komen.